Iran vergroot de het... neiging vormt voor het land. Dat zegt generaal Salami, de tweede man van de Iraanse revolutionaire garde tegen een Iraans persbureau. Iran heeft raketten met een bereik van 2000 kilometer. Om West-Europa te raken zou dat minstens het dubbele moeten zijn. Volgens Salami is het tot nu toe een strategische keuze geweest om het bereik niet te vergroten. Frankrijk wil met Iran praten over zijn raketprogramma. Of dat de reden is dat Salami nu deze opmerking maakt is niet bekend. De afgetreden Zimbabwaanse president Mugabe heeft een gouden handdruk van rond de 10 miljoen dollar bedongen voor zijn vertrek. Dat meldt de Britse krant The Observer. Ook heeft Mugabe geregeld dat hij in zijn landhuis in Zimbabwe mag blijven op kosten van de staat. Daarnaast krijgt hij tot aan zijn dood jaarlijks 150.000 dollar salaris. Eerder werd al bekend dat Mugabe en zijn familie niet strafrechtelijk vervolgd worden. Mugabe trad dinsdag af nadat het leger anderhalve week geleden een staatsgreep pleegde. Een meisje van 13 dat gisteravond bij een zebrapad in Nijmuiden werd aangereden is overleden aan haar verwondingen. De bestuurder van de auto werd meegenomen naar het politiebureau. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren zeggen dat het meisje over het zebrapad liep, maar de politie kan dat niet bevestigen. De zaak wordt onderzocht. Cabaretier Janneke de Bijl heeft de 52e editie van het Festival gewonnen. Ze won zowel de jury als de publieksprijs. De jury noemt haar toon fris, ook al laat ze sombere gedachten horen. Het Festival is het oudste en een van de grootste cabaretfestivals in Nederland. Het weer dan nog, het is rond het vriespunt. Lokaal buien met natte sneeuw of hagel. Het kan glad zijn. Overdag met name in het noorden wat buien. Verder is er wat ruimte voor de zon bij maximaal 7 of 8 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu de nacht. That it was me My life began to change There was nothing I couldn't be If you're listening to this song And your life is going wrong Just look don't be mirror And say ZFM. Sitting next to you, you're living under murder. Sitting next to you. dimension, they say they can smell your intentions, you laughing on the freak show sitting next to you, you laugh some weird people sitting next to you, you think I oh, did I get here sitting next to you, but after all I've said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 While I give to you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 money, need a hearing aid You're talking about me, I don't see a shade Switch out my side, I like to get any lane I Switch out my car, if I kill any pain Look what you got to leave. We are not. Ik slaap, ben ik even, weg van al mijn dromen. Maar ik slaapeloze nacht, En yeah, ik wil back to the future. Ik voel brand de plek van mijn voeten. Ik rij straks de stad licht te Blikken voor ijzer in de stad vol met schurken. Zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed, ik wil liever in de buiten. mijn gedachten op mijn meesterplan. De kans met de voor de geeft toen hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kievelen ze ik even stil zit. Klaar voor de arts Net als op jou aan de heerlijk midden zit. De klok tikt door. Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door. Af om mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen. Daarom ik blijf wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door. Slaapeloze nachten. De zon breekt langs en door. Mijn ogen reeds gesloten. Ons decor. Planning van morgen doe me nog steeds voort. Of ik wat ik kan boren, De zon bleek door, sterren de lucht, Dat is ons decor Planning van morgen doe me nog steeds voort. Of wat ik kan boren. Lig wakker in mijn bed. Yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. De slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Denken als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Stop I losing all. It's got to be, yeah, perfect. It's got to be perfect. Solo in tuo Yo quiero acabar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 Vayamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te iré acabar